Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Mensen die bij de verkoop van hun huis een restschuld overhouden... moeten die schuld kunnen meenemen in de hypotheek voor een nieuwe woning. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM. De eigenaren van zo'n 700.000 woningen zitten in zo'n situatie met dreigende restschuld. Het is een van de oorzaken van de vastgelopen woningmarkt. De drie organisaties willen dat ook de hypotheekrenteaftrek voor restschulden blijft. Alle beeldbepalende PVDA's in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin Tichelaar... en de landelijke PvdA neemt zijn vernietigende analyse over. Volgens Tichelaar schamen Groningse PVDA's zich om lid te zijn van de partij. Er is intimidatie, roddel en achterklap en de leden zien elkaar als vijanden. In Groningen is inmiddels een akkoord gesloten voor een nieuw college...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 De Amerikaanse staat Texas heeft ruzie met de OVSE. Texas wil niet dat waarnemers in het stemlokaal komen. Ze moeten 30 meter van de ingang blijven, net als andere niet-kiezers. Anders worden ze gearresteerd. Texas denkt dat de OVSE kritiek heeft op de identificatie van kiezers. Die moeten een pasfoto tonen en daarmee zouden arme kiezers worden achtergesteld. De OVSE noemt het dreigement onacceptabel. In de Amsterdamse binnenstad heeft de ME voor de voetbalwedstrijd Ajax-Manchester City een aantal charges uitgevoerd. Er werden 35 mensen opgepakt, vooral Ajax-aanhangers. Ajax won de wedstrijd van de Engelse kampioen met 3-1. Het weer het is zwaar bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen. Er staat een matige noordelijke wind en het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio in journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 25 oktober. Goedemorgen. Verzekeraars, makelaars en huizenbezitters... slaan de handen ineen om de woningmarkt vlot te trekken. Over de oplossing voor de restschuld... hoort u zo de vereniging Eigenhuis. De banken zijn niet betrokken. Zij reageren na acht uur. De VVD in Limburg zit zwaar in de problemen. Offermans gaat nu ook weg als voorzitter... van het Provinciale Bestuur in Limburg. En de PvdA zit in Groningen in de hoek waar de klappen vallen. De hele partijtop moet daarop stappen. Staat in een vernietigend rapport. Spreken de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen... Jans Pakman. U hoort ook meer over het nieuwe college dat in Groningen is gevormd en de nieuwe bestuurscultuur die daar nodig schijnt te zijn. Hare Majesteits Rotterdam is voor de kust van Somalië beschoten en schoot terug. Bellen zo met de commandant. Vlaanderen zit in zak en as na het besluit van Fort om de fabriek in Genk te sluiten. We spreken de Vlaamse vicepremier die zeer boos is op Fort. Een paar kilometer verderop viert Borren in Limburg feest vanwege de redding van Netcar. Mino pendelt vanochtend heen en weer. Ajax flikte het gisteravond en won van Manchester City. Straks de reacties, onder meer van Frank de Boer. Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschoten ging op zoek naar twijfelachtige wetenschappelijke onderzoeken. En hij vond er heel veel. We spreken hem straks. En een app om fijnstof te meten met de telefoon valt in de prijzen. Ook daar hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. Kunt ons volgen op internet via nos.nl. Ja, de complete partijtop van de Partij van de Arbeid in de stad Groningen moet opstappen. Landelijk bestuur van de partij neemt de aanbevelingen van bemiddelaar Jacques Tigelaar over. Tigelaar, commissaris van de Koningin in Drenthe, werd gevraagd te bemiddelen in Groningen na de val van het college van BMW. Hij schrijft dat er sprake is van intimidatie, roddel en achterklap... en verdeel- en heerspolitiek. En volgens Tegelaar moeten de beeldbepalende PvdA's weg... zodat de partij verder kan gaan met een schone lijk. PvdA in Groningen neemt wel zitting in het nieuwe college. Verder wordt de stad tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen... bestuurd door VVD, D66, SP en CDA. Het vorige college viel over een peperdure regionale trimlijn. Die is nu van de baan, zegt formateur Johan Remkes. Wat wij constateren, dat is dat eh, als eh, het college doorgegaan was met een begroting inclusief tram, eh, dat dat financieel onverantwoord was geweest. Volgens Remkes is er tussen de partijen voldoende vertrouwen om de komende anderhalf jaar samen te kunnen werken. Ook al waren de onderhandelingen niet altijd even makkelijk. Wat je natuurlijk ook wel merkte, dat er een breed uh, spectrum aan politieke partijen om tafel uh, zit. En dat maakt sommige discussies even wat lastiger, maar dat is uiteindelijk uh, allemaal uh, overwonnen. En ik heb er vertrouwen in dat deze coalitie op een hele goede manier de stad kan besturen. De VVD in Groningen heeft van al die ongemakken niks gemerkt. Volgens fractievoorzitter Joost van Keulen verliep alles voorspoedig. Ja, de sfeer was goed, open, eerlijk, eh, transparant. Uh, er was ook een vrij brede consensus over over wat kan vanaf moeten met name met, uh, met het, uh, de bestuurlijke cultuur in de stad. En toen die orde eenmaal genomen was, uh, ja, uh, was het uh, was het niet zo heel ingewikkeld meer. In het collegeakkoord is een passage opgenomen over de bestuurscultuur in de stad. Want naast de problemen binnen de Partij van de Arbeid... blijken de verhoudingen tussen wethouders en gemeenteraad volkomen verstoord. Dat is volgens burgemeester Peter Reewinkel onacceptabel. Er gaan hier dingen niet zoals het moet.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 Eerlijk is ook dat je face to face tegen iemand zegt dat is een fijne opvatting, dat is een fijn politiek standpunt, maar deugt van geen hout. En het is beter dan hier op de wandelgang rondlopen, nou wat diegene hier nou net te bedden heeft gebracht, wij snappen er niks van. In plaats van de microfoon pakken of iemand er rechtstreeks op aan Van de lokale politiek in het noorden naar het zuiden, Ricardo Offermans treedt ook terug als bestuursvoorzitter van de VVD in Limburg. Gisteren stapte hij al op als burgemeester van Meersen. Offermans is onder vuur komen te liggen nadat hij geheime informatie over een burgemeestersbenoeming in Roermond had ontvangen van de in opspraak geraakte wethouder Jos van Rij. De VVD in Limburg begrijpt dan ook zijn beslissing om het voorzitterschap op te geven, zegt bestuurslid Bart Suurs. We respecteren natuurlijk uh, zijn besluit. We betreuren dat in die zin ook omdat wij, en dat uh, geven we ook aan in het bericht, uh, het vertrouwen hebben in, in zijn rol als, uh, als voorzitter. Um, maar we begrijpen uh, ook dat gelet op de ontstaande situatie hij het besluit heeft genomen om, uh, om terug te treden. Opvallend is wel dat de VVD in Limburg het volste vertrouwen in Offermans blijft houden. Voor Suurs blijft de voormalig burgemeester onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Er is een onderzoek gaande en dat onderzoek is nog niet afgesloten. Dat betekent dat er ook nog geen sprake is van conclusies of bevindingen waarop wij onze uh, zaken verder kunnen, uh, kunnen verwoorden. Um, dus uh, ja, dat is de toelichting die ik wil geven op, uh, op het vertrouwen. Overigens was Offermans al van plan om zijn functie begin volgend jaar neer te leggen. Nou, hij doet dat nu dus eerder dan gepland in het belang van de partij, zoals hij zelf zegt. <middels> Zijn geluiden van de hajj, de bedevaart naar Mekka, die iedere gezonde moslim één keer in zijn leven moet maken. Miljoenen moslims verzamelen zich op dit moment in Saudi-Arabië om deel te nemen aan de rituelen. Een vruchtevolle gebeurtenis. Het is geweldig man, dat is de beste dag van mijn leven Het is de beste dag van mijn leven. Voor Allah, van Allah, de hajj is een van de belangrijkste dingen die je moet doen in je leven. De Saoedische regering heeft een enorme veiligheidsoperatie op touw gezet. In het verleden zijn er honderden mensen omgekomen tijdens de bedevaart. Dit jaar zijn de veiligheidsmaatregelen ook aangescherpt... vanwege de onrust in sommige omringende landen, bijvoorbeeld in Syrië. Nog dadelijk vinden in Syrië grote militaire operaties plaats. Zo werd gisteren de moskee in de stad Homs getroffen door een luchtaanval... Toch verwacht vn gezant Brahimi dat de gevechten vrijdag tijdelijk worden stilgelegd. Dan begint het islamitisch offerfeest en hij heeft met de regering en de opstandelingen een staakt het vuren afgesproken voor die vier dagen. De Syrische legertop heeft laten weten dat het voorstel van Brahimi wordt bestudeerd. Geen toezegging dus nog. En de leider van de belangrijkste oppositiegroep zegt dat het bestand geen kans maakt omdat het plan daarvoor te vaag is. Volgens correspondent Sander van Hoorn kan het dan ook snel fout gaan. Bijvoorbeeld gaan alle gewapende groepen zich eraan houden. Uh, maar ook bijvoorbeeld, het is kwart over één uh, vrijdagmiddag. Het is nog steeds rustig. Het vrijdagmiddaggebed is afgelopen. En er besluiten opeens 10.000 mensen ongewapend te gaan demonstreren. En naar een tank toe te lopen. Wat gaat het regeringsleger dan doen? Met andere woorden, heel veel punten waarop het alsnog fout kan gaan. Silvio Berlusconi keert niet terug in de Italiaanse politiek. Heeft hij aan een van zijn televisiezenders laten weten. Al weken gingen de geruchten dat Berlusconi... bij de komende verkiezingen een comeback zou maken. Zijn partij, de PDL, staat er namelijk slecht voor... en met Berlusconi aan het hoofd zou daar verandering in kunnen komen. Maar dat zit er dus niet in, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Hoewel Silvio Berlusconi een sluwe politicus met wel honderd levens lijkt... zou je denken dat het doek vandaag werkelijk voor hem valt. Zijn eigen PDL wil al ja. langer van hem af... dan zijn gedwongen aftreden als premier zeggen mensen die de partij volgen. Bellasconi verloor ook veel respect... door de seksschandalen die rondom opspeelden. En dan zijn er nog de recente corruptiezaken bij de PDL zelf... die zich als een inktvlek verspreiden. De partij zal snel schoon schip moeten maken... wil ze nog kans hebben bij de Italiaanse verkiezingen... gepland voor volgend voorjaar. En Bellasconi zegt dat hij zich nu vooral wil richten... op het opleiden van jonge politici. Een van de belangrijkste bestuurders van de Amerikaanse zakenbank, Goldman Sachs, moet twee jaar de cel in. Rayad Gupta is veroordeeld voor handel met voorkennis. Hij vertelde geheimen uit de bestuurskamer door aan een bevriende zakenman. Die verdiende daar miljoenen mee. Gupta moet naast de celstraf ook een boete betalen van 5 miljoen dollar. Na de uitspraak wilden de bankier en zijn advocaat niks zeggen, behalve dan dat hij in hoger beroep gaat. De Amerikaanse Bank of America ligt ook onder vuur. De overheid klaagt de bank aan voor 1 miljard dollar. Bank of America zou van 2007 tot 2009 op grote schaal hebben gefraudeerd met rommelhypotheken. Eerder deze maand ondernam de Verenigde Staten al juridische stappen tegen Wells Fargo en JP Morgan Chase. En op de effectenbeurs in New York werd er nauwelijks op deze berichten gereageerd. Beleggers hadden meer aandacht voor de meevallende huizenverkopen in de Verenigde Staten... en de sterke bedrijfsresultaten van onder meer Boeing. De Dow Jones won 2 tiende procent, technologiebeurs Nasdaq sloot 3 tiende lager. Beurs in Azië zijn open. Nikkei in Japan staat op een kleine winst van 3 tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren voor de. Uh, ja, ik, ik, ik, wou, ik wou net er naartoe gaan. Hoorde jij uh, in de politieke moeres van uh, Roermond in Limburg? Wat ga je vandaag ja. doen? Ja, ik ben weer in Limburg, hè? Maar dan in Belgisch-Limburg. Dat is toch weer wat anders. Goedemorgen. Zeg, iedereen heeft hier wel een fort in de straat, valt me op. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Ja. Het is vlakbij natuurlijk, hè? Vlakbij, ja. Krijgen jullie korting? Dat klopt, ja. Want de meenemers wel, hè? Ja, echt waar? Ja, ja mensen die bij Vocht werken, die krijgen een bepaalde korting ja, op, op een nieuwe auto. Ja. En, en werkt u ook bij Fort nee niet bij Vocht, niet. Nee, u hebt een ander shirt aan, zie ik. Ja, dat klopt, ja. ja. Nee, dan, dan hebt u mazzel. Want het ziet er niet goed uit, toch? In Genk, nee, bij Fort niet, Ja, zeker niet. Ja, niet ja, nee, nee, nee, nee. Zijn er veel mensen hier in de straat die daar werken? Ja. Zo te zien aan de Fortjes wel. <laughs> nee, hier, dus hier, hier links, hier recht in de ogen, mijn buurman die werkt bij Fort. En dan gaat uh, de straat in, ook een paar mensen bij Fort. Ik er verder door met een cameraat die werkt op de testbaan want die had dan wel wat meer geluk. Ja, die blijft open, de testbaan. De testbaan blijft open hè en dan dikke verder. Ja, je woont op een ja, Maar die... hoeveel mensen werken er in Born, in Nederland? Die dus van hieruit met de bus of zelf naar Born in de autofabriek werken? Want die gaat door. Ik weet het niet, veel dat zijn de 250, zo dacht ik. Ja, en dan zijn er nog weer Nederlanders die elke dag hierheen rijden omdat ze bij Fort in Genk werken. En die, ja, die zijn er slechter aan toe. Ja, natuurlijk. Hm. Wat gaat u zelf doen eigenlijk? Ik ga met een vrachtwagen rijden, ja. Oh ja. Dat is geen Ford. Dat is geen Ford. Nee, Oké, okay. nou, werk ze dan vandaag, ja. Dankjewel. Dag. Ja, dat is niet inderdaad. Veel mensen met een Ford. Uh, ja, de fabriek is vlakbij, maar uh, treurig nieuws, want Ford in Genk gaat dicht. Daardoor verliezen 4.500 mensen hun baan. Ja, dat was wel anders in 1962. Toen ging de fabriek open. Luister maar hoe dat toen ging. 24 oktober 1962 een historische dag voor Fort Genk. De eerste steen is het begin van 100.000 vierkante meter fabrieksterrein. De vooruitzichten zijn dan ook veelbelovend. Indien de vooruitzichten bewaard worden, dan zou er iets einde 1963, dus het volgende jaar, en drieduizendtal mensen te werk gesteld zijn. Ja, de toenmalige minister van Economie en Energie, prachtige titel, Antoon Spinoy. Ik ken hem niet, maar het is ook al een oud fragment. Ja. Uh, in Borren komt vandaag demissionair toch nog, nog steeds minister Verhagen op bezoek. Dat is een beetje een feestelijke ontvangst, want VDL die gaat door... en die gaat daar onder andere minis maken, geloof ik. Er staat er trouwens ook eentje van in de straat hier, een mini. BMW gaat die bouwen, geloof ik. Maar voor, verder is het hier vooral Fort wat de klok slaat. Uh, treurig nieuws. Ik ben in Opgelabbeek. Opgelabbeek ligt vlakbij Genk. En Daar wonen dus veel mensen die uh, daar bij de Fort hun baan hadden. Ik ga op bezoek dadelijk bij Rick Thomas. Hij is nu in de 80. Hij begon in 1963, een jaartje na, na dat, dat fragment van net. 1963 begon hij bij Fort in Genk. Hij heeft ook nog in de mijnen gewerkt. Dat is natuurlijk ook treurnis geweest hier in België. Toen die allemaal dichtgingen, was er een baan bij de autofabriek. Uh, ja. En uh, hij, hij, hij, met hem gaan we eens even terugduiken in de geschiedenis... toen het allemaal nog heel erg goed ging bij Ford in België. Heard like you, van James Morrison. Bijna tien voor half zeven. Veel geruzie over geld deze week in Straatsburg. Daar vergaat het het Europees Parlement. Het begon met een miljardentekort op de Europese begroting. En gisteren was het weer raak met felle discussies over de kosten van het parlement zelf. Europarlementariërs zitten namelijk zowel in Straatsburg als in Brussel. En dat is onnodig smijten met geld, vinden tegenstanders. Zij voeren campagne voor één zetel, namelijk in Brussel. Maar daar willen ze in Straatsburg niet van horen. Zonder parlement is weer zeer schlimm voor Straatsburg. Dit zijn de fonds-Européens. Fonds, hè? Het Europese parlement is zeg maar, een soort van fonds voor Straatsburg. Daar leven we van. Zonder parlement, is, zeg maar, van Straatsburg wordt een catastrofe. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Volledig tweetalig, deze man. Deze wat oudere boekhandelaar hier aan de voet van de kathedraal.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 We maken vorderingen. Ja, vindt u dat u veel vorderingen maakt? Want ja, in Aleppo bijvoorbeeld, ja, dan is de stad verdeeld tussen regering en oppositie. Our, no, no, because our soldiers is increasing. Every, uh, every day people joining to free Syrian Army. But about his uh, army. Every day his soldiers run away. Het gaat bij ons juist heel goed, zegt hij. Uh, wij krijgen steeds meer militairen.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 Slechte dingen te zeggen over Bashar Assad en zijn familie en aanverwanten. Nu naar een Rebel met een oud model Kalashnikov. Wat is Dat is Zo klinkt een Kalashnikov die ontgrendeld wordt. Ja, misschien moet de Grendel er wel op voor de komende dagen. Of gelooft u daar niet in en staakt het vuren? No, nee, het niet. komt het Saura hekje. Deze. De bel gelooft dat het een uh, valstrik is. We hebben geen staakt-vuur nodig, maar wel de hulp van God. En met de hulp van God zullen wij overwinnen. So, you keep your Kalashnikov close to you. Yes. Hij houdt zijn Kalashnikov voorlopig in ieder geval dicht bij zich. Door een bijdrage van verslaggever Hans-Jaap Melissen vanuit het noorden van Syrië. Inmiddels laat hij weten dat hij onderweg is naar Aleppo. Later meer. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Ajax heeft in de Champions League de eerste zegen behaald. In de arena werd Manchester City met 3-1 verslagen. Engelsen kwamen via Samir Nasri nog wel op voorsprong. Siem de Jong, Niklas Moisander en Christian Eriksen scoorden vervolgens voor Ajax. Aanvoerder Siem de Jong geeft toe dat het toch wel een verrassende overwinning is. We weten dat het tegen Engelsen vaak uh, ja, zelf iets makkelijker voetballer is. Maar we hadden City wel uh, ja, met veel individuele kwaliteit voorin uh, heel gevaarlijk verwacht. En daarom hadden we, ja, in het begin hadden ze het heel moeilijk. Ze zetten het op een gegeven moment ook om naar 4-4-2 uh, een beetje. Ja, toen kwamen ze op 1-0 eigenlijk de eerste kans die ze kregen. Uh, ja, daarvoor hadden we een goed positiespel. Ja, gelukkig scoren we net voor Rusty 1-1. Dat is denk ik wel een belangrijk moment. Nou, dat was het zeker. En uiteindelijk die overwinning op Manchester City is verrassend te noemen. Het is tenslotte de Engelse kampioen. Trainer Frank de Boer ligt uit hoe zijn team het heeft afgedwongen. Nou, dat wij ons eigen spel hebben kunnen spelen. En uh, ik denk dat we vier vleugels, vooral met onze backs, uh, heel dominerend waren. Maar waar zij geen antwoord op hadden. En, natuurlijk, uh, je komt zomaar 1-0 achter. Uit ja, iets wat, waar we niet even goed stonden. Even een onoplettendheid moet ik zeggen. Uh, daarna hebben we het even moeilijk gehad. Maar we begonnen, denk ik, heel goed. Uh, daarna hebben we het weer opgepakt. En uh, terecht 1-1 gemaakt. Gelukkig vlak voor rust. De 2-1 werd gescoord door Niklas Moissander. Finse verdediger was vooral goed te spreken over de inzet. Ja, op een gegeven moment gingen ze met vier, vijf spitsen spelen. En dan, uh, ja, ze moeten natuurlijk alles of niet spelen. Maar ik had alle vertrouwen in onze jongens. En nu, vandaag hadden we echt uh, ook de wil om te winnen. En dat is echt mooi om te zien, want dat uh, moeten we hebben ook zondag. En zondag wacht Feyenoord. Dan de andere wedstrijd in de groep tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Ook daar een verrassing, want de Duitsers wonnen met 2-1. Dortmund gaat nu in groep D aan de leiding met zeven punten uit drie wedstrijden. Real staat tweede met zes punten en Ajax derde met drie punten. Dan hebben we er twee meer dan Manchester City. In de andere pools viel de overwinning van Schalke 04 op. Ploeg van Huub Stevens won met 2-0 bij Arsenal. En veroverde daarmee ook de koppositie in de pool. Doelpunten werden gemaakt door Huntelaar en Affelay. Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen... heeft de Conny van Rietschoten trofee ontvangen. Het is de prijs voor de beste Nederlandse zelfprestatie. Weet u dat ook weer. Windsurfer van Tessel won goud bij de Olympische Spelen in Weymouth En vooral de superieure manier waarop hij de titel voor over de sprakte jury aan. Hij volgt Marit Bouwmeester op de afgelopen twee jaar winnaar. Radio 1. Het NOS Journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Mensen die bij de verkoop van hun huis een restschuld overhouden... moeten die schuld kunnen meenemen in de hypotheek voor hun nieuwe woning. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM. Ze willen dat ook de hypotheekrenteaftrek voor die restschuld blijft gelden. De complete PvdA-top in de stad Groningen moet weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin En De landelijke PvdA neemt zijn vernietigende analyse over... In de afdeling heerst intimidatie, roddel en achterklap. Groningse PvdA'ers schamen zich dat ze lid zijn van de partij, zo schrijft Tegelaar. Ricardo Offermans treedt ook terug als bestuursvoorzitter van de VVD in Limburg. Gisteren trad hij al af als burgemeester van Meersen. Eerder trok hij zich al terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond. Allemaal vanwege de zaak rond Jos van Rij. En de Amerikaanse staat Texas heeft ruzie met de OVSC. Texas wil niet dat waarnemers in het stemlokaal komen. Ze moeten 30 meter van de ingang blijven, net als andere niet-kiezers. Anders worden ze gearresteerd. Texas denkt dat de OVSE kritiek heeft op de identificatie van kiezers. De OVSC noemt het dreigement onacceptabel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De overgang naar een duidelijk koude weertype... levert vandaag een grijze en wat druilerige dag op. De eerste uren in het zuiden nog wat mistig, verder in het land zijn de zichten matig door nevel en lichte neerslag. De rest van de dag blijft het somber met temperaturen tussen de 11 en 14 graden. De wind draait naar het noorden en wakkert aan, matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond lijkt de bewolking in het noorden wat te breken en komende nacht zijn er vooral in het noorden ook opklaringen te verwachten. Aan zee is dan een enkele bui mogelijk. In het zuiden van het land blijft het bewolkt en licht regenachtig.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 ANBB Verkeersinformatie. Problemen al vroeg op de A12. Van Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwe brug staat een vrachtauto in brand. Drie rijstroken zijn dicht en de file groeit snel. Er staat nu al vijf kilometer vanaf Harmelen tot Nieuwebrug. Verkeer kan vanaf Knoop met Oude Rijn beter omrijden. Verkeer naar Den Haag kan de route via Amsterdam volgen. Over de A2, de A9 en de A4. Verkeer bij bestemming Rotterdam kan beter omrijden... via de A2, de A27 en de A15. De route via Breda. In de regio Rotterdam, een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 4 kilometer voor Rotterdam Centrum. Bij het gelopen Klein Polderplein is de rechte rijstrook dicht. Johan en Marga de Jong hebben twee schatten van zoon. Jongens, niet met die bal in de tuin. Maar wie regelt hun pensioen? Hypotheek. Sorry. En verzekeringen? Mees dus. Kijk voor uw advies op mees.com.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 Het Nederlandse marineschip, Hare Majesteit Rotterdam, is gisteren beschoten. Vlak voor de kust van Somalië openden een aantal piraten vanaf een vissersboot het vuur. Nu aan de telefoon de commandant van de Rotterdam, kolonel Huub Hulsker. Meneer Hulsker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd, meneer Hulsker? Had u die vissersboot niet als een piratenschip ingeschat? Ja, wat er gebeurt is dat wij in dit gebied. Uh... Zeg maar rondvaren en dat we met kleine boten, rits genoemd, uh, potentiële schepen die in de buurt benaderen En dat zijn de Osaki Dals, dat is een lokaal gebouw, gebouwd schip. En wat we dan doen, we gaan naar zo'n schip toe en dan uh, kijken we bij zo'n schip en dan vragen wat we wat ze aan het doen zijn die mensen, dat het zijn het uh, vissers. Vragen of we piraten, of zij piraten gezien hebben en zo bouwen zeg maar, een beeld van de omgeving. Daarbij hebben we altijd een aantal voorzorgsmaatregelen dat zo'n schip ook eventueel gekaapt kan zijn. We hadden op dat moment geen indicatie dat het schip zeg maar, gekaapt was. Uh, op het moment dat we er heen gevaren zijn, uh, toen is het ongeveer 100 meter voordat we voor dat schip kwamen, uh, is het uh, zijn onze mannen beschoten. En daarop hebben wij zeg maar, het vuur uh, terugbeantwoord. En toen is, zeg maar, het hele, uh, ja, is het hele schietincident uh, gaan lopen. Op het moment dat wij zeg maar, uh, terugschoten, hebben wij vrij snel daarna is het uh, vissersschip, uh, de Dauw is in brand geraakt. Het komt omdat we waarschijnlijk een uh, brandvat hebben uh, geraakt. Uh, de boten zijn teruggetrokken op dat moment. Uh, die zijn richting Rotterdam gegaan, de Rotterdam was er eigenlijk relatief dichtbij. We hebben ook zelf ondersteunend vuur uitgebracht. Uh, ja, die dauw die is, is flink gaan branden en op een gegeven moment zagen wij veel mensen overboord springen. Uh, dit is ongeveer zo'n 25 of 30 man, denk ik. Uh, niet iedereen in deze omgeving heeft zijn uh, zwendieplannen. Dus bij uh, volgende, wat eigenlijk bij ons opkwam, van, ja, die mensen liggen nu in het water, die moeten er wel uit. Die de, onze rips zijn daarna weer teruggegaan om die mensen, zeg maar, proberen uit het water te halen. Ze dus zijn we wederom beschoten. Vanaf de wal en nog van wel een aantal mensen die op dat schip zaten, zijn onze boten weer teruggegaan. Uh, wij hebben wederom het vuur terug uh, beopend. Uh, en daarna werd het even rustig. Ze zijn nog een keer de boten ingegaan, toen is er ook niet meer geschoten. En uiteindelijk hebben we toen 25 man uit het water gehaald. Waaronder een aantal, uh, zeg maar, verdachte, uh, van piraterij verdachte personen. Die zijn allemaal aan boord genomen.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 Uh, wij denken dat er zes personen worden verdacht van piratenraad. En de rest was uh, min of meer gegijzeld door die piraten, begrijp ik? Ja, de rest was inderdaad gegijzeld door die uh, piraten. Dat hebben ze ook uh, aan ons verklaard. En zij hebben dus ook zeg maar, gezegd die dan zij zeggen dat we de piraten zijn. Ja, dat zijn we nu allemaal aan het onderzoeken. Ja. Het, het was uh, wat u zo vertelt, meneer Holtzke, een gevaarlijke situatie. Zijn uh, uw bemanningsleden in gevaar geweest?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 Uh, het wordt er zeker niet rustig op. laat ik het aan. Nee, dus, dus u bespeurt wel een trend, dat, omdat ze het moeilijker hebben ze misschien ook wat wanhopiger worden? Nou, die trend bespeur ik nog niet helemaal, maar het zijn, het zijn piraten. En, uh, ze, zijn, uh, ja, ze hebben andere normen en waarden dan wij dat hebben. Dus hm. Ze zijn onberekenbaar, ik denk dat dat daar vooral op moet houden. Soms zijn we ook dat ze ze gewoon overgeven, want ik ben piraat. Ja, deze deden dat uh, duidelijk niet. Ja. Het uh, is dus onberekenbaar, dat is denk ik het juiste woord. Meneer Ooske, uh, u, u zegt, wij gaan die vissersboten langs, wij schieten ze aan. Uh, gaat u daar nou iets voorzichtiger... De, figuurlijk hoor, schieten ze aan. <laughs> wij wij ze. <laughs> gaat u ze iets voorzichtiger benaderen nu in de toekomst? Of? Nou, we hebben hier, om een voorbeeld te geven, voordat we hierheen gingen... we hebben ook een onderland vliegtuig aan boord. Uh, dat had al een paar uur, zeg maar, boven een aantal van dit soort vissersschepen gehangen. ...waarbij we kijken of we verdachte dingen zien. En op dit moment, wij zagen in de aanloop geen verdachte dingen. Uh, we hadden ook zeg maar, onze voorzorgsmaatregelen genomen. Dat, dat blijkt ook, want toen zij begonnen te schieten... ...toen was het daarna eigenlijk toch redelijk snel uh, ja, wij terug. En hij ons dus ook uh, goed verdedigd. Natuurlijk kijken we naar zo'n incident als, uh, als gisteren... we kijken we onze procedures opnieuw, of alles goed was... ...of we dingen kunnen verbeteren. Maar op zich staan volgens mij de procedures goed. Is altijd, je moet altijd naar dit soort dingen kijken. Van hé, hey, ja. zouden we het nog beter kunnen doen? Uh, nou, ik heb op het moment geen reden om te twijfelen dat we gisteren zeg maar, iets financieel verkeerd hebben gedaan. Uiteindelijk hebben we ook uh, even, iedereen zeg maar, een woord uitstekend gepresteerd. En iedereen uh, functioneert zoals we erom tevoren afgespraken hadden. Goed. Commandant van de Rotterdam, Huub Hulsker. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Geen dank. Goedemorgen. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. Ja, Op weg naar 6 november, want is het uh, nog niet... maar toch kunnen Amerikaanse kiezers nu al hun stemmen uitbrengen... in verschillende staten. En de president, Obama, doet dat vanavond in Chicago... en is daarmee de eerste president die stemt voor verkiezingsdag. Ook in Washington, D.C. is vervroegd stemmen populair... merkt correspondent Wessel de Jong.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 Mijn naam is Kevin Newsom. Kevin is hier een medewerker van het stembureau. Dit vervroegd stemmen, is het een succes hier? Yes, we've actually had over 2500 people come out and vote um, within the two and a half days that we've been open so far. We zijn nu 2,5 dag open en er zijn al duizend mensen geweest. Dus dat is een succes, dat zijn een heleboel mensen. 77, 76. De dames worden opgeroepen. You. You enjoy your weather. Can you verify your address please? 33 R Street. Een zwarte, wat oudere man komt uit het kieskantoor naar buiten. Vervroegd stemmen. Waarom? Uh, avoid the rush. on, the, on the election day it's gonna be crowded, will wait the last Ik doe dit om alle massa's te voorkomen, want het zal druk zijn op uh, 6 november zelf. Dan moet je eindeloos in de rij staan. Voting to get past this. I mean, we've sort of just been inundated with.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 Maar die strijd die hebben de democraten gewonnen in de rechtbank. En dat is belangrijk zeker in Ohio, want dat dreigt de beslissende staat te worden van deze verkiezingen. En de uitslag, wat denkt u? I have no idea. het yeah, it's hard to tell. I think uh, uh it's very tight, so <laughs> Weet het nog niet. Je hoorde een bijdrage van onze correspondent Wessel de Jongen. Uiteraard blijven we je tot aan 6 november uitgebreid te bijpraten... over de verkiezingen die eraan zitten te komen in Amerika. En u kunt het ook allemaal volgen via onze website nos.nl. And ran Far away From all the trouble I accost With my two hands Alone we travel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 En sounds, hoor u van Of Monsters and Men? Niks ingewikkeld gedoe. Dankzij een speciale app met je fijnstof in de lucht met een smartphone. Met je mobiele telefoon dus. En die ontwikkeling is beloond met de Academische Jaarprijs. Straks meer van de ontwikkelaar. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Kees, ik krijg uh, bericht van een luisteraar via Twitter... dat hij in de file staat al, op de a ja. En hij vraagt, wat is er aan de hand? Nou, dan staat hij er zeker niet alleen. Er staat inmiddels al een dikke file vanaf Utrecht naar Den Haag... tussen Harmelen en Nieuwebrug. De oorzaak, er staat een vrachtauto in brand bij Nieuwebrug. Er zijn uh, drie rijstroken dicht voor de hulpdiensten. En hij is uh, fors uitgebrand. Het gaat lang duren. En het advies is maar om te gaan rijden naar Den Haag, als dat nog kan. Ja, dat kan uh, vanaf als je er staat, kan het helemaal staat, kan nee. dat niet. meer. Nee. Uh, sta je nog niet in file, is Oude Rijn uh, de, het punt van omrijden. Naar Den Haag via Amsterdam, dat is heel, een hele dom, ik weet het... maar anders uh, wordt de reis wel heel erg lang. Via de A2, de A9 en de A4. Verkeer naar Rotterdam heeft de mogelijkheid om via de A2, de A27 en de A15 te rijden. Dat is de route via Breda. Een ongeluk is er op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en, uh, en Hoorn staat 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Wat verwacht je verder nog, Kees? Gaat die problemen opleveren in de spits, die A12? Ik vrees van wel. We hadden becijferd een donderdagochtend volgens het boekje. Nou, dan kom je ergens rond de 75 A, 100 kilometer uit. Dit moet niet te lang gaan duren. Anders komen we er fors overheen. Dan gaan we dik naar de 150 kilometer. Oké. Okay. Nou We gaan het afwachten. Kees Kruijks, dank je. Dit is het ja, NOS het is. Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar mijn ogen? Die is over de grens, niet zo heel ver. Maar toch, in België, Vlaanderen, bij Genk in Opklap Beekmino, En dat is Fort Country, hè? Nog wel. Ja, ja, ja, iedereen hier in de straat heeft wel een fort. Want er zijn veel mensen die daar werken. En als je bij fort werkt, krijg je korting. Kreeg je ook altijd korting, meneer Thomas? Ja, ik kreeg ook nog korting. Exact kan ik nu niet zeggen. Maar nog, ja. ja? U heet ja, ja, ja. ook nog een fort op dit ja, moment? Ja. ik heet nog altijd fort. Ja? Die uh, hier in elkaar is dus gezet, hier vlakbij, uh, die Genk. Nee, deze die ik nu heet, niet maar de zon... Die zijn wagen is hier geboord. Ja. Nou ja, er zijn niet heel veel mensen van 87 die nog uh, in een auto rijden. Hè? Maar nee, u nog wel. Ja. Ja, ja. Ja, u bent, uh, we, we zitten hier in, uh, in Opglapbeek, dat is niet zo ver van Genk af. Ja. En Rick Thomas heeft altijd bij Ford gewerkt. Maar daarvoor werkt u op de mijn... Ja, ik uh, heb van 1942 tot 1963 heb ik op de Mijn van Zwartberg gewerkt. Wat deed u daar? Wel, uh, ik ben geëindigd, want ik heb daar ook bedrijfstelevisie gedaan. En uh, de opvatting was zo dus, dat de mijnwerkers moesten uh, opgeleid worden en beveiligd worden. En op welke manier dat ze dat konden doen, dat gebeurde via televisie. Dat deed u? En dat deed ik, ja. Via, nou, dat was modern voor die tijd. Maar ja, de mijnen gingen natuurlijk jaren 60 dicht. Ja, ik kreeg een aanmaning of een verwittiging van de directeur-generaal. En die zegt, daar zouden twaalf bedienden moeten afvloeien. En, uh, maar niemand wilde geloven dus dat de mijnen van Zwaaberg ooit zo dicht gaan. En uh, dan heb ik dus contact genomen met Fort. En aangezien mijn functies en uh, met, ik ook een bedrijfsblad zou moeten creëren voor Fort Genk... Uh, werd ik dus wel aangetrokken door Fort Genk. Zo gingen er heel veel mensen van de mijn naar de Fortfabriek. Ja, dat was het geluk. Want anderhalf jaar nadat ik was weggegaan... Uh, ging de mijn wel dicht van Zwarberg. En toen zijn veel van die mensen naar Fort kunnen gaan. Ja, dat gebeurde in Nederland ook. Dan kon je naar onder andere DSM, hè? De, ja. de chemiefabriek... of je kon bij de DAF-fabriek gaan werken. Daar, uh, daar zit nu Netcar in en daar maken ze een doorstart in Born. Dat wordt vandaag ook gevierd, VDL. Nederlandse firma neemt het over, gaat daar BMW's ja, in elkaar zetten. Goed, ja. Maar in Genk gaat de boel dicht. In Genk gaat het spijtig genoeg dicht, ja. En dat uh, doet mijn haar dubbel uh, bloeden, zal ik zeggen. Ik heb de sluiting van Zwarburg meegemaakt. 50 jaar exact nadien gaat het voortdicht... Ja, het, het zat er al een beetje aan te komen in 2003. We hebben daar een fragment van. Guy Verhofstadt was toen premier in België. En die maakte toen bekend dat van de 9000 banen er toen 3000 weggingen. Ik vind dat natuurlijk een zware tegenslag. Zware tegenslag vooral voor die uh, 3000 werknemers. Uh, en voor hun gezin. Uh, die nu uh, tegen... Ja, alle afspraken in die plots op straat komen te staan. Ja, en toen werd er daarna gezegd dat zeker tot 2013 Fort Genk open zou blijven. Maar inmiddels weten we beter. De fabriek gaat dicht. En dus ook al die andere mensen gaan hun baan verliezen. Het betekent trouwens voor de regio ook nog heel wat, hè, meneer Thomas. Want er zijn veel bedrijven die iets toeleveren aan Fort natuurlijk. Ja, er is een, al de toeleveringsbedrijven liggen in een as van, naar de richting van Fort toe. Naar de productie. Er zijn er een aantal die ook wel voor andere firma's werken. Maar in hoofdstuk ging die productie naar, naar Fort toe. Ja, dat betekent dat veel mensen hier in uh, Belgisch Limburg... die rondom die Ford-fabriek wonen en werken... dat die hun baan gaan verliezen. Ja, en zie dan in deze tijd nog maar weer eens aan een andere baan te komen. En dat terwijl, niet zo heel erg gek hier vandaan een andere fabriek een doorstart maakt. En dat is in Born, in Limburg. Daar gaat Maino ook nog naartoe vanochtend. Maar voorlopig is die in Opklapbeek, in de buurt van Genk. 7 minuten voor zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De academische jaarprijs voor toegankelijk wetenschappelijk onderzoek... is dit jaar gewonnen door een fijnstof-app en applicatie. De bedenkers van de Universiteit Leiden willen daarmee... de hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes boven Nederland in kaart gaan brengen. Teamleider en sterrenkundige Frans Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe werkt die app? Ik heb hier mijn telefoon... Wat moet ja, ik doen? Het is meer dan, ja, het is meer dan een app. Het is een, een plastic opzetstukje, een klein toetertje. Ja. En dat schuift dan over de camera van de smartphone. Ja. En, en daarmee ontstaat dan een, een wetenschappelijk meetinstrument waarmee dan fijnstof in de lucht gemeten kan worden. Dan maak je een foto en via dat opzetstukje wordt het dan een, een meetinstrument? Precies, ja. Het, uh, dus we... Dus, uh... Wat we dus willen doen met die academische jaarprijs is dat 10.000 van die opzetstukjes gaan we verspreiden naar 10.000 mensen over heel Nederland. Uh -huh. En die gaan allemaal de blauwe lucht meten. En, en waar we dan naar kijken is het zonlicht dat verstrooid wordt aan dat fijnstof. Dus we meten dat fijnstof niet direct. En dat, dat zonlicht dat verstrooid wordt, dat dan analyseren we heel nauwkeurig. En de app die erachter zit, die kan daarmee al snel een inschatting geven... of het, uh, of het smerig is in de lucht boven je, ja, ja of nee. Mm -hmm. Maar stuurt vervolgens al die gegevens door naar onze database... en wij maken van al die gegevens allemaal bij elkaar... een kaart van fijnstof boven Nederland. Oké, okay, maar ik neem aan dat u dan ook wil dat ik, als ik zo'n opzetstukje en de app heb... Uh, even invul waar ik sta en wanneer ik dat heb gemeten. Ja, maar dat kan de telefoon ook voor je doen. Want die telefoon weet precies waar die is, weet okay. precies hoe laat het is... weet ik precies waar die naartoe gaat. Ja, zo is dat, ja. Ja, al technologie zit al ingebakken. Wij hoeven maar voor 5 euro aan technologie toe te voegen in dat toetertje. En de grap is dus dat die meettechnologie uiteindelijk vanuit de sterrenkunde komt. Ja, want wat, wat, meneer Snick, zit er dan in dat toetertje? Ja, er zitten een, een, een paar folietjes, bijvoorbeeld Polaroid-folie. En hetzelfde soort folie wat er ook in CD's zit, maar dan niet met een metaallaag eroverheen. Dus we rafelen dat licht helemaal uiteen in alle mogelijke manieren. En daarmee kunnen wij uh, uh, zo goed mogelijk onderzoeken uiteindelijk hoe. Uh, dat fijnstof dat licht heeft, heeft aangepast. En uiteindelijk kunnen we daarmee uitvinden niet alleen hoeveel fijnstof er in de lucht zit, maar ook hoe fijn dat fijnstof is. Want het allerfijnste fijnstof, dat adem je het diepste in en komt er ook nooit meer uit. En wat we zelfs hopen te, uit te vinden is, is uh, om te meten wat voor soort fijnstof er in de lucht is. Maar zo precies, is. zo precies en kunt u dat dus meten met zo'n toetertje? Dat is het grote experiment. Uh, we hebben instrumenten waarmee we dat uh, behoorlijk precies kunnen meten. Die zijn natuurlijk veel duurder dan het opzetstukje van vijf van euro. Wat we nu willen, willen experimenteren is dat met 10.000 mensen over heel Nederland tegelijk meten. Ja, Maar u, u, dat, u komt er straks meer te weten dan dat het in uh, Utrecht dicht is en dat het op de Drentse hei niet zoveel is. Uh, dat, dat, dat moeten we uitvinden. Hoe nou, Dat hoe weet dit u nou al. Werkt? Nee, nee, nee. Dat, dat, is het experiment. dat is het experiment. Met 10.000 mensen gaan we tegelijk meten. En wij kunnen op dit moment niet voorspellen hoe nauwkeurig eh, die meting gaat worden. Maar als er ook maar iets uitkomt uh, uh, aan wat bijvoorbeeld het RIVM, daar werken wij uh, mee samen, op dit moment nog niet meet. Die meten nu voornamelijk de hoeveelheid fijnstof. Wat wij echt willen toevoegen is ook de, de, de grootte van het fijnstof. Als we dat kunnen toevoegen, dan, dan hebben we echt goud in handen. Goed. Het wordt een zonnige dag volgend jaar en dan bellen we voor de resultaten. Absoluut, absoluut, Frans Snik, hartelijk dank voor je uitleg. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Griekenland moet een derde noodpakket krijgen. Dat zegt de zogeheten Trojka in een advies aan de eurolanden. Financiële Dagblad heeft van hoge EU-bronnen gehoord wat er in dat advies staat. Volgens de DFD zeggen het Internationaal Monetair Fonds, Europese Commissie en de Europese Centrale Bank, de drie leden van de Trojka, dat Griekenland nog eens 16 tot 18 miljard euro nodig heeft. Ook moet de rente over alle noodhulp omlaag... en moet het land twee jaar extra tijd krijgen om de hervormingen door te voeren. De roep om een extra noodpakket kan in Noord-Europa... tot grote politieke problemen leiden, concludeert het FD. Landen als Duitsland, Finland, we dacht heel veel Nederland... staan niet te springen om extra geld aan de Grieken te lenen. En Rutte, ik zei het al, je ziet het ook niet zitten. Hij zei tijdens een verkiezingscampagne dat wat hem betreft... er geen cent extra naar Griekenland gaat. Het elektronisch patiëntendossier komt er toch... Volkskrant schrijft dat zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties een manier hebben gevonden om de digitale registratie van patiëntgegevens toch in te voeren. Vorig jaar werd de invoering van het EPD nog geblokkeerd door de Eerste Kamer. Die oordeelde dat de privacy van patiënten niet goed beschermd werd. Nou, daar hebben de betrokken instanties een oplossing voor gevonden, zeggen ze. Ze laten de beslissing bij de patiënt. Zo gauw die bijvoorbeeld bij een huisarts of eerste hulp komt, krijgt hij of zij de vraag of er een elektronisch dossier mag worden aangemaakt. Als de patiënt dan toestemming geeft... kunnen alle zorgverleners de gegevens van de patiënt inzien. Geen toestemming, dan ook geen inzage. Binnenkort tekenen betrokken partijen daarover een akkoord. weet de Volkskrant. Scholieren voeren een waarschrikbewind tegen conciërges. En volgens de Telegraaf blijft het daar niet bij. Ook onderwijsassistenten en administratief personeel... hebben dat om te lijden onder agressie van leerlingen. En daarbij wordt volgens de krant fysiek geweld niet geschuwd. De krant citeert een rapport van de vakbond CNV Onderwijs. Bijna 80 van de ruim 60.000 medewerkers in basis... en voortgezet onderwijs heeft te maken met verbale agressie... en een op de drie met fysiek geweld. En wat gebeurt er dan zo al? Uh, auto's worden beschadigd, personeel mishandeld... en soms tot ze blijvend letsel overhouden. De ook zijn aan de orde van de dag, blijkt allemaal uit het rapport. Schokkend noemt CNV de uitkomsten. En het blijft niet bij de leerlingen, blijkt uit onderzoek. Ook docenten, directe collega's en ouders maken zich schuldig aan getreiter. Lees het vanochtend in de Telegraaf. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden.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 Vanavond in Holland-Dok, Ethel. Rond 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Geniet in het gezellige Tirol van een prachtig nieuw skigebied. Ski You Will. Kijk op austria.info. Dit is Radio 1.